En het komt ook voor dat artsen valse diagnoses stellen... waarmee mensen onterecht een pgb kunnen aanvragen. Atleet Brian Mariano is op de luchthaven van Curaçao... aangehouden met 720 gram cocaïne in zijn bagage. Na verhoor is hij vrijgelaten. De 27-jarige Mariano kwam afgelopen zomer... voor Nederland uit op de Olympische Spelen in Londen. Hij maakte deel uit van de estafetteploeg, die zesde werd. Hij is ook Nederlands kampioen op de 60 meter indoor. In Australië is opnieuw een kind gedood door een krokodil. Een jongen van negen werd zaterdag gegrepen terwijl hij met vriendjes aan het zwemmen was. Het is de tweede aanval in korte tijd. Twee weken geleden verdween een zevenjarig meisje. Beide aanvallen waren in Arnhem Land. Een uitgestrekt gebied in het tropische noorden van Australië waar veel aboriginals wonen. Deskundigen zijn verbaasd over de aanvallen omdat de lokale gemeenschappen doorgaans goed weten hoe ze met krokodillen moeten omgaan.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 Het weer op veel plaatsen ligt de vorst. Het KNMI waarschuwt voor gladheid en dichte mist. In de ochtend natte sneeuw, daarna bewolkt met vanuit het zuidwesten regen. door drie tot zes graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1: KRO's nacht van het goede leven. Noodzakelijke sluitingen van musea voor opknapbeurten of verbouwingen. leveren soms ook mooie dingen op. Ja, zo vond ik het tijdelijk stedelijk museum in het oude postgebouw... bij het station in het ei eigenlijk leuker en levendiger... dan de, die uh, nieuwe chique tent aan het Museumplein. Maar fijn. nu zijn de buren van het stedelijk aan de buurt. Het Van Gogh Museum is dicht. Het aller, aller, allerbest bezochte museum van heel Europa. Nou, gelukkig maar tot april. En gelukkig zijn een hele hoop van die mooie Van Gogh schilderijen... gaan logeren bij de Hermitage aan de Amstel... Maar ja, toch lullig als een toerist voor dat gesloten museum staat. Ja, wat nu? Waar is die hermitage? Nou, ook hier geldt weer: elk nadeel heb ze voordeel. De Van gogh -mael. Weer een verhuizing die iets moois heeft opgeleverd. Nou, de bedenker is beeldend kunstenaar Henk Schut. die rustig allerlei disciplines verenigt in zijn kunstwerken en die de laatste vier jaar van haar bestaan artistiek leider was... van de doktroep. Weet je wel, die prachtgroep, multidisciplinair theater... waar de verbeelding aan de macht was. En wat Henk Schut nu heeft bedacht, nou, dat geeft dezelfde kick. Een lijn gespannen tussen het Van Gogh Museum aan het Museumplein... helemaal door de stad naar de Hermitage. Een echte rode dikke lijn. Dus een aantal meters boven de grond. Nou ja, dat hebben ze echt gedaan? Wauw, ik was helemaal verbijsterd. Ja, wat een kunstwerk. Ik dacht namelijk dat die lijn alleen virtueel was. En dat komt dan weer door die app die daar ook bij ontwikkeld is. Hartstikke leuk ding. En die je in beeld en geluid begeleidt op die wandeling van, wat is het, 2,2 kilometer. Maar ja, toen ik dus op het museumplein aankwam, zag ik dat die lijn echt was. Het startplaatje van die app is ook zo prachtig. Nou, je, ziet, je staat dus op het museumplein en je, je doet je smartphone aan... en dan zie je links en rechts en achter en voor je... een museumplein vol zonnebloemen. Wat een prachtbeeld. En uit een luidspreker hoor je dan de stem van Henk Schut... die een fragment voorleest uit een van de brieven... die Vincent schreef aan zijn broer Theo. Volgt gij die lijn, die kleine mogelijkheid. De lijn, dat is de weg. Ga dien. Laat het andere glad daar. Glad daar laten. Niet uitwendig. Houd wat relaties gekund. Maar wees beslist met te zeggen, ik wil schilder worden. Zodat wat Jan Piet Klaas zegt als water van een regenjas afdruipt. Dus tijd voor een wandeling. Blijf maar altijd veel wandelen en veel van de natuur houden. Want dat is de ware manier om de kunst meer en meer te leren begrijpen. De schilders begrijpen de natuur en hebben ze lief. En leren ons zien. Samen met Henk Schut en David Kat die de app maakte, beginnen we onze tocht. Nou, we lopen in ieder geval met de fiets dan. Oké, okay, lopen even met de fiets. Ja, wacht even. Kijk, ik had hem niet op slot gezet, maar hij staat er nog. De... Wat? Het is het idee, is Dat je je eigenlijk overgeeft. Want als je niet weet waar je naartoe gaat, kijk je beter. Dan ben je opener. En dat is natuurlijk ook een onderdeel van, van de gedachte. Als je een lijn volgt, dan hoef je niet op elkaar te kijken. Niks. Je kunt gewoon rondlopen, kijken en ze nu dan een kijkje via je linker ooghoek en dan denk je, oh ja, daar loopt hij, daar, uh, ik kan hem volgen. Dus eigenlijk ben je bevrijd, als dus het goed is, van, je, van allerlei zorgen van kaarten en, en andere dingen. Eigenlijk nog mooier als het, het zou regenen. He, als het zo'n druilerige novemberdag is, waarin het waait, wintergacht 6, graden 7, echt zo'n Hollands herfst weer. En normaal gesproken heb ik altijd te doen met die toeristen die, dan een, die een paar dagen in Amsterdam zijn. En hier nat regenen en die kaart die wegwaait. En dan zie je de vrouw meestal een beetje geduldig kijken. Terwijl de man uh, net doet alsof hij weet waar die, uh, wat hij aan het doen is. En nu, hoeft, nu kan je gewoon met z'n tweeën lopen. Met ja, dit is wel heel onhandig lopen hier, jongens. Maar we eerlijk zijn, over de is die, dit is allemaal opgebroken. Ja. Nou, ja, dat is... Uh... <lacht> Amsterdam. Ja, maar dat, is werkelijkheid, dat is de werkelijkheid waar toeristen ook mee te maken hebben. Het is, ja. Amsterdam is uh, zich helemaal aan het klaarmaken voor, voor 2013. Hoezo, wat is het dan? Het uh, Rijksmuseum gaat oh. open in april. Geloof het, jij het? Het uh, Rijksmuseum gaat open op 13 april 2013. Oh, okay. Het uh, Van Gogh Museum gaat weer open natuurlijk. Uh, 25 april. En Amsterdam staat weer klaar voor de toeristen. Er is nu al een hele nieuwe energie hè, op het Museumplein... met het, het stedelijk dat weer open is... Uh, we hebben weer wat uh, te bieden, heb ik, het, heb ik heb het gevoel. En daar willen we heel graag aan bijdragen. We gaan hier rechts. Waar is die draad? Waar is die draad? even. Hier. Oh ja, oké, okay, oké. Okay. De Jan Luikensstraat. Het dus is een uitgeverij Nieuw Amsterdam. Die een heel mooi boekje hebben. Dat heet Ontmoeting met Rembrandt. Ja. Oh, oh hier is hij ook te horen. dat is niet Moven neemt het me kwalijk dat ik gezegd heb, ik ben artiest. Het welk ik niet terugnemen omdat het vanzelf spreekt, dat dat woord in zich sluit de betekenis van altijd zoeken, zonder ooit volmaak te vinden. Het is juist het tegenovergestelde van te zeggen, ik weet het al, ik heb het al gevonden. Dat woord betekent voor zover ik weet, ik zoek, ik jag ernaar, ik ben er met mijn hart bij. De weg is smal en er zijn weinigen die hem vinden. Je nu dan aanmoedigen. Wat zei je? Die stem moedigt je ze nu dan aan. Ja. Die spreekt je toe. Ja. Vanuit onverwachte portieken, bomen. Dit is in Nederlands dan. En het Engels is in Nederlands. Wisselt oh, elkaar. Oh, ja, ja, ja. Kijk, het, het, het, het mooie is natuurlijk als je zegt op een bepaald moment: ik ben kunstenaar. Wat ik ook doe, of je me nou goed vindt of niet, ik ben een kunstenaar. En dat, dat heeft hij vrij vroeg gezegd. Hij zegt het al op het moment Moven, de Nederlandse schilder waar is hij familie van. Die was daar heel boos over dat hij dat deed. Het is heel mooi om niet te zeggen... Hè, in de schuldenkunst van je moet zoveel studeren en hard werken... en dan misschien als leerling kun je in mijn atelier komen. Hij keek op een andere manier daarnaar. Hij zei, ik ben een kunstenaar omdat ik juist zoek. Niet omdat ik heb gevonden ja, al. Ja. Dat is wel een... Uh, ik wou ja. dat een hoop kunstenaars dat nog eens een keer te hard te namen, vind je niet? Nou ja, ik kijk, Picasso zei, ik, ik zoek niet ik vind. Ja. Dat is ook heel mooi. Maar ja. hij had eens dus de gedachte, ik, ik geef mezelf die vrijheid en die ruimte om mezelf te ontwikkelen. Ja. En in dat pad, dat is hem ook altijd gelukt... want toen hij Rembrandt zag in het Rijksmuseum... toen ging hij los schilderen en ging hij op reis. Toen hij in Frankrijk bij de impressionisten was... dacht hij, mijn hemel, die zijn al heel erg met kleur bezig. Absorbeerde hij dat ook, maar tegelijkertijd bleef hij van goh. Je herkent altijd zijn werk. Dus in die zin heeft hij ook een hele een lijn die hij ook echt volgt. En daar die niet van afgaat. En dat is natuurlijk een hele schone, dat vind ik een hele mooie manier van van zijn. Je moet me maar voorstellen... al zitten de smorgens om een uur of vier... al voor mijn zolderraampje. Bezig met mijn perspectiefraam... de weilanden en de timmersverf te bestuderen. Als de vuren in het hofje aangemaakt worden... om koffie te zetten... en de eerste arbeider op de werf komt slenteren. Over de rode pannendaken... komt de vluchtwitte duif aanzeilen... tussen de zwarte, rokende schoorstenen door maar daarachter een oneindigheid van fijn, zacht, groen... mijlen en mijlen van vlak weiland... en een grijs luchtje zo stil, zo vredig. Dat gezicht over de nokken van de daken en de goten... waar het gras in groeit... smorgens heel vroeg die eerste tekenen van leven en ontwaken... de vogel die vliegt, de schorst in die rookt... en het figuurtje diep beneden in de laagte dat slentert... is dan ook het onderwerp van mijn aquarel. Ik hoop dat het u bevallen zal... Of het me in de toekomst goed zal gaan, hangt af van mijn werk. Mits ik maar op de been blijf. Wel nu, dan strijd ik mijn strijd stilletjes op deze manier en geen andere. Dat ik heel leuk door mijn raampje kijk naar de dingen van de natuur... en ze trouw teken met liefde. Nu, kerel, dank voor uw brief en de vijftig francs. Mijn tekening is intussen wat gedroogd en ik ga haar retoucheren. De lijnen van de daken en goten schieten nu lekker weg als pijlen uit de boog. Zonder aarzeling getrokken. Adieu. Met een handdruk. We smokkelen een beetje. En nemen een stukje fiets. Wat grappig dat je dacht dat het ritueel was. Dat vind ik wel interessant. Ja. Wat je natuurlijk... Dat bestaat voor ons bijna, dat is bijna werkelijkheid. Re uh. Het gaat juist ook over soms de dingen werkelijk fysiek te maken. Ja. Ja. En in die vertaling ontstaat de, de wrijving ook met de stad. Ja. Hè, of Hoeveel kracht kan die lantaarnpal hebben? Precies, ja. En hier moet je toch echt over de stroom, moet je toch echt oh, over ja, de... Oh, ja, ja, ja. Maar hoe ga, gaat die er, oh, gaat er zo over? Hij die maakt de... zich zacht. Hij maakt zacht. soms om de... ...overspanningen en de hoek van de overspanning goed te maken. Hier in de Oh, even nou, hier je staat op het Museum Brug. Klik, klik op het Rijksmuseum om bij de ontmoeting van Vincent met Rembrandt te zijn. Heb Je, helemaal, je hebt maquettes gemaakt van karton. Dat dus is dit dus. Ja, dus, dus heel, dat je ook ziet van, nou, dit heb ik gefreubeld. Hè? Het is wel gefreubeld, ja. Ja, toch? Ja. En dan uh, plaatjes van de schilderijen. Die hij gezien heeft. Ja, een dus jullie... beetje alsof je rondloopt in het Rijksmuseum. Ja, ja, ja. Dat kan eigenlijk nog niet. Want het is nee. nog dicht. Leek me ook wel leuk, die illusie. Ja, ja. En dat je dan bij een belangrijk zelfportret van Rembrandt komt. En dan beseft hij, dit is een tovenaar. En dat is een moeilijk beroep. Dus hij voelt de lat licht hoog. Maar het weerhoudt hem niet. Nee. Deze week ben ik in Amsterdam geweest. Ik heb haast geen tijd gehad om iets anders te zien dan het museum. Wat mij bijzonder heeft getroffen bij het terugzien van de oude Hollandse schilderijen... is dat ze meestal snel geschilderd zijn. Dat deze grote meesters als Hals, Rembrandt, Ruisdaal... zoveel mogelijk direct aanzetten. En er niet zoveel op terugkwamen. En als het werkte, lieten ze het staan. Ineens schilderen, zoveel mogelijk ineens. Wat is het een genot zo'n Frans Hals te zien... Wat is het anders dan de schilderijen waar zorgvuldig alles op dezelfde wijze is gladgestreken? Ik heb handen vooral bewonderd van Rembrandt en Hals. Handen die leefden, maar die niet af waren in de zin die men tegenwoordig wil forceren. Toch over de schilderijen van Frans Hals kan men spreken. Hij blijft altijd op aarde. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze... dat hij dingen zegt waarvoor in geen taal woorden bestaan. Het is terecht dat men zegt van Rembrandt tovenaar. Dat is geen makkelijk boek. Oké. Okay. En nu gaan we door? Yeah. Ja. Het is, het, het is wel leuk. Het is eigenlijk heel grappig om het zo te doen. Maar wel goed, omdat je... Wij hebben natuurlijk nu iemand er nog bij die met ons meeloopt. En dat is de persoon die met de oren aan de radio gekluisterd zit. Yeah, yeah, ja. Een hele mooie manier is ook om, om de lijn te volgen, want het gaat ook heel veel over geluid en over iemand die iets vertelt aan iemand anders en daarmee geïnspireerd raakt. Dus in die zin klopt het medium heel goed bij het gegeven van de vergoogmaal. Nu is het een beetje laat in de middag, maar als je wat, wat vroeger op de dag... Dan knalt die lijn echt, dan echt, valt de zon, die scheert er dan overheen. Dan nou, hier, oh, hier, oh, zie, kijk, daar zie je dat, uh, dat rood ja, ook goed. Precies. He, naar, maar dit is uh, heel mooi. Zullen je Zul je we zeggen over de, alle galeries die, uh, ja. die allemaal mee wat zeg je? Nou, het is toevallig dat iemand van uh, Galerie Famous Auction House hier nu aankomt scooteren. Maar het is natuurlijk wel leuk dat iedereen toestemming geeft dat wij gebruik mogen maken van hun plekken en van hun uh, stroom en alles waarbij we natuurlijk dat geluid uh, kunnen laten spelen. Oh, okay. En dat zijn allemaal bijzondere plekken. De hele route. Van de uitgeverij tot auction House tot uh, Salomon Lilian. Dus dat is, dat is echt wel... En daar gaan we nu heen. Dus ik okay. ben wel... Uh, Alright. Ja, vind ja. ik heel blij heel ja. ja. Wat je ook moet zeggen, Henk, voor die 2,5 kilometer lijn, dat we maar uh, iets van 40 uh, gaatjes hebben hoeven boren. We, we spelen ook echt met de stad. Dus we, we hebben gekeken waar zitten al punten waar we op aan kunnen hechten. Uh, we, we hebben iets van uh, 40 bomen geloof ik. Uh, oh, sorry, de bedoeling is ook echt om niet heel bruut te zijn. Om heel subtiel te zijn. Om gebruik te maken van de aanknopingspunten hey. die de stad je al biedt. Hier op de Spiegelgracht zie je echt dat die, die zichtzacht van boom naar pand. He? Ja. Ja, nou zie je dat er ooie oh, daar ook verderop. Zie je bij de Prinsengracht. Zie die rode lijn mooi. Kijk, het gaat ook over kijken. Want alleen met kijken bereik je dat je ziet... Hé, hey, daar zit een punt. Daar zit al een schroef of een bout in dat monument. Dus wij hoeven niks in dat monument te boren. Nee. En dat is natuurlijk de sport waarmee je werkelijk iets doet met je, met je omgeving. Dus hij reflecteert de, de punten die gezien zijn, meer dan dat wij die geconstrueerd hebben. Goed, we gaan even fietsen, hè, want anders duurt het... Oh ja, hier zijn allemaal stippen op de grond van de Van gogh met een oortje, een rode vlek. En het spiegelkwartier, en dat is natuurlijk het, het hart van de Nederlandse kunsthandel. Hier heb je... Alle hele belangrijke galeries, we zijn net weg van het Museumplein, een het, uh, van de culturele harten van Nederland. We komen nu het spiegelkwartier binnen waar de handel zich bevindt, waar mensen kunstobjecten kopen. De meeste werken zijn hier miljoenen euro's waard, maar dat waren ze natuurlijk niet toen ze geschilderd werden. En handel gaat natuurlijk ook over wat je denkt dat het waard is. En wij mogen hier in deze prachtige galerie een vraag stellen, die gaat over waarde waarin Van Gogh zich afvraagt dat als hij iets toevoegt aan het canvas... dan moet het toch iets meer waard zijn dan toen het nog niet was toegevoegd. En die vraag die zijn hele leven speelt, want hij verkoopt niks in zijn leven... is natuurlijk een hele belangrijke. Want hij zegt tegen Theo, het moet gaan lukken. Wacht, geef me nog, kun je me nog 50 frank sturen? Want uh, ik ben er echt ik ben een hele mooie studie bezig op het moment. En dus hij probeert dat steeds uit te stellen, dat moment van, en als hij het dan straks wel gaat verdienen, dan kan hij het terugverdienen, het geld wat hij eerder van Theo heeft gehad. Dus dat is best wel een pijnlijk iets. En waarde, wat is waarde? Weet je wel, welke waarde vraagt hij zich af? Welke waarde? Dat is dus een, uh, ja, en daarom, uh, look at the canvas that I worse is worse than a blank canvas. Dus dat hebben jullie daar mogen hangen, dat heb jij gemaakt. Ja. Ik vind het een hele belangrijke vraag, omdat je natuurlijk als kunstenaar altijd afvraagt van, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En, dat komt tot uiting in onze maatschappij natuurlijk met als iemand er iets voor wil betalen. Mensen kunnen zeggen al oh, mooi en dan weer doorlopen. En daar zit natuurlijk wel pijn. Dat is iets wat Van Gogh prachtig beschrijft, want het lukt hem niet. En daarmee, maar hij blijft daarin uh, volharden. Komen we straks bij uh, Limeres Galerie ook nog één klein tekstje erover. Die teksten staan ook allemaal heel goed in mijn... Uh, want het zijn wel hele mooie teksten. En oeh, wat zijn die pijnlijk. Yeah dan voel je echt, uh, hij wordt niet gewaardeerd op de manier die wij kennen. Namelijk gewoon met, hoe heet het, klinkende munt? Met klinkende ja, munt. Het hangt dus hier gewoon tussen de Ruisdaals. We hebben foto's gemaakt, hangt hij tussen, tussen Jacob en Simon Ruisdaal. Dat zijn de kunstenaars die hij zo bewondert. En nu, ja, nu zijn de werken van Van Gogh het tienvoudige of het honderdvoudige waard van, van de Ruisdaals, wat al hele belangrijke meesters zijn. Dus het is ook wat er gebeurt met zo'n kunstenaar die zijn hele leven lang... Één schilderij verkocht heeft en die nu door niemand meer te koop is. Ik zal hem even in het Nederlands doen. Kom nou, een doek dat ik beschilder is meer waard dan een wit doek. Meer pretenties heb ik niet, twijfel daar niet aan. Mijn recht om te schilderen, mijn reden om te schilderen, natuurlijk heb ik die wel. Ja, ik vind het heel mooi. En ik geloof dat er een dag zal komen dat ook ik zal verkopen. Maar tegenover jou heb ik zo'n achterstand en ik geef maar uit zonder iets te verdienen. Ja, dat ja, moet maar ik zo pijnlijk zijn, hè? Ja. Ja. Is... Ja, ja, ja, ja, En vooral in de context met nu is het wederom, kun je de vraag stellen. Wat is, wat is het waard? Want nu bieden de mensen 200 miljoen voor. Dus wederom is die vraag weer... Wederom je, dat, dat, is, dat is weer de andere kant, ja. Want dus, dus die vraag blijft relevant? Blijft relevant, Ja. Ja. Ja. He, want wat zijn mijn mozaïekjes waard? Ja, dat is wel leuk. Wat zei je, Henk? I'm not giving up work, dus ik geef mijn werk niet op. Ik ga ermee door, want het gaat lukken. En dat zelfgeloof, of. tegen alle beter weten in, is, vind ik... Ja, je zou kunnen zeggen gek, maar het, ik vind het ook bewonderenswaardig. En het is de enige manier... Je moet namelijk doorgaan. Als je ermee ophoudt, dan is het afgelopen. Het enige wat je moet doen als kunstenaar is doorzetten, doorgaan. Dus dat is het advies wat hij geeft. En dat vind ik een heel mooi gegeven. Niet te veel zorgen maken wat andere mensen zeggen. Dat zei hij al in het begin. Dat zei hij al op Museumplein. Dus ook daarin is hij consequent. En helder in zijn denken. Een hoekschikking. Zeg u, men moet als men actief wil wezen niet bang zijn om eens iets verkeerd te doen. Niet bang zijn om in enige fouten te vervallen. Om goed te worden denken velen dat ze komen zullen door geen kwaad te doen. En dat is een leugen. Dat leidt tot stagnatie, tot middelmatigheid. Smeer er maar iets op als ge een blank doek u ziet aanstaren met een zekere imbiciliteit. Ge weet niet hoe verlammend dat is, dat staren van een blank doek... dat tot de schilder zegt, gij kunt niets... Het doek heeft een idioot staren en biologeert sommige schilders zo dat ze zelf idioot worden. Nou, staan we hier voor. Uh... Melkboer Brouwer. Uh, de melkbuur Brouwer. En, en die winkel is volgens mij al honderd jaar oud. Je zou het hem kunnen vragen. Maar dit is echt een echte. Een winkel zoals je dat in de, in de stad en in de straat. Dag, bent u meneer Brouwer? Ja. Dag, ik ben Adelie van Nier, van Cairo Radio. Hoe, hoe, hoe lang bestaat deze winkel al? Uh... We bestonden 10 november, afgelopen 10 november 99 jaar. Dus 10 november volgend jaar bestaan we 100 jaar. En wat gaat u doen? Groot feestvieren? Dat weet ik niet. Als u me sponsort wel. Dus ik zoek sponsor, maar ja. Met deze. Dus die zit hier in de sfeer eigenlijk van Vincent. Nog met, met de kaasproducten, de melkproducten. Ja, ik heb echt zo'n gevoel. Deze winkel was heel belangrijk voor ons om die. Dat we iets mochten doen. En we hebben uh, de schoenen in brons gegoten van Vincent. Maar, maar wel op een rare plek, op een plafond uh, bevestigd. En daarmee geven we aan dat hij toch in deze plek uiteindelijk het ontgroeit. Omdat hij verder wil en weg wil. Maar dat hij daarmee ook een soort, hij noemt zichzelf bijna een soort vreemdeling in zijn eigen land is. Met zijn behoefte om die kunst te volgen. Dus vandaar die schoenen op het plafond. Maar ze zitten wel in de context van deze winkel. Dus ze zoeken dus steeds de omgeving die moet werken met datgene wat we doen. Of dat nou de rode lijn is met de punten of de schoenen bij uh, Brouwer. Dank u wel. Dank u wel, hè. 100 jaar bijna. Ja, mooi toch? Dit is, dit is, ja. dit is nog echt... Hij Is hij nog betaalbaar? Ja, hij is goedkoper. En is veel handiger, want als je fietst... dan hoef ik mijn fietsje even neer te zetten. Dan doe ik even snel een paar winkeltjes en dan ben ik weer weg. En het is ook altijd leuk. Je weet precies wat er met de buurt aan de hand is. Het heeft dus op verschillende lagen werkt het. En ik hoop ook dat hij niet verdwijnt. Want ze waren natuurlijk vroeger veel meer van deze kleine winkeltjes. Of we moeten iets weg, want hij zit... Ja, dat merk ik bij dat je distraffat met met je eigen werk. Ja, ja. <laughs> dat is heel belachelijk. kijk ze m'n fiets niet gehaald is, hè. Kom je niet in met me. ja, ja, ja, nee, ik heb hem niet op slot gezet, nou. Op Richt je telefoon op het raam in de kerkstraat en klik om naar binnen te gaan. Ja, wat je ziet is hier, uh, nou zeg jij ja, maar Henk, want je hebt het gemaakt wat je ziet. Nou je gaat hier dus uh, letterlijk de brief in. Je krijgt die sfeer van, uh, ja dat, uh, kleinere huiskamertjes. En je gaat van raam naar raam, figuren zitten in, kamertjes in het donker. De muren zijn gemaakt van briefpapier, van volgeschreven brieven. Van Vincent natuurlijk, want hij schreef al heel vroeg. Schreef hij zijn broer, die in Parijs woonde. En daar communiceerde hij eigenlijk zijn hele leven mee. De stoel, de stoel van Vincent. Kleine activiteiten in kleine ruimtes. En in, dat is ook de context waarin je dan ineens Rembrandt ziet. En dat is dan de context waarin hij zegt, ik moet toch nu verder. En wat zie ik nu? Zijn dat eigenlijk allemaal tekeningen, vroege tekeningen van hem die je uitgeknipt hebt of zo? Ja, ik heb ze uitgesneden en een ja. soort van ruimtelijke zie, huisjes we we van gemaakt. En dan even. eindigen we bij de aardappeleters. Maar we gaan dan eigenlijk door het raam en daar is dan de blauwe lucht. Kijk, hij is bang vrienden te maken. Want hij weet als hij vrienden maakt, hij heeft geen tijd voor vrienden. Hij wil eigenlijk vooral zijn tijd besteden aan te werken. En dat, dat vind ik een hele mooi gegeven, maar het heeft ook iets, iets wanhopigs: Kom er niet te na. Want omgang met mij veroorzaakt verdriet en schade. Met al die lawine van zorg op het hart... moet men aan het werk met een bedaard alledaags gezicht, zonder een spier te vertrekken in het gewone leven zijn gang gaan... scharrelen met de modellen, met de man die de huishuur komt halen... met Jan en alle man. Men moet met klopboeligheid de ene hand aan het roer houden... Om, te werk, om het werk voor te zetten en met de andere hand trachten te zorgen... men anderen geen schade te doen. Ik heb dit... Quote ook weer beter dan dat ik het nu even lees. Maar hij, okay, is, okay, hij maakt zich okay. dus ja. bezorgd. Ja. Weet je, dat vind ik, vind ik mooi. Van, kom maar niet bij mij, want ja, ja. ik ben met mijn werk bezig. En ik wil liever ja. niet te veel praten. En als je het niet erg vindt... Ik wil best nog een kopje thee drinken, maar ik wil eigenlijk aan, aan de gang. Ja, ja, ja, ja. Want ik heb een missie. Ja. En die voel ik in mijn branden. En dat wordt helaas steeds erger. Ja. Ja, ken je dat, Henk? Heb je dat ook? Uh, nou, het is natuurlijk die balans. Vinden tussen, je, tussen het gewone privéleven. Je leven met mensen en het werk. Het werk slokt alles op. En is ook heel bevredigend. Dus, dus het, het is een, wel een gevaarlijke plek. En vandaar ook dat ik dacht, die schoenen die moeten onzeker aan dat plafond hangen. Hij zit niet midden tussen iedereen in. Hij is onderdeel van die mensen. Maar tegelijkertijd is hij continu bezig met dat verlangen om werk te maken. Iedere seconde telt. Okay. Okay. Okay. Je krijgt de groeten van Mirjam. Welke? Die? Hier? Oh, Mirjam! Nee. Hi! <laughs> yes, Sorry! Leuk. Ik denk dat je moet racen. Het okay. is dat niet fijn voor de kijkers thuis, maar... De reis naar het licht is begonnen. We zitten nu onder, de, onder een... een tunnel. Onder. Ja, een tunneltje in de Kerkstraat, bij de Vijzelstraat. Ja, ja, ja, ja, ja. ja mooi mooi. En je gedaan. kijkt, als je teruggaat. daar kom je vandaan. Dat is de benauwenis van de Kerkstraat. de nauwe Kerkstraat. En je gaat, je kijkt richting de route waar je op gaat. En daar... Richting Arlen of zo? Richt, dan, ga, dan ga je richting Arlen, dit is de zon. En Van Gogh die vertelt ook, je moet je blik verruimen, je moet anders gaan kijken, je moet naar de zon toe. En hier midden in de stad is er gewoon de stoplichtstaat op groen. En na de Vijzelstraat is het gewoon, is het Arlen. Ja. Is het groen, is het wijd, is het inspirerend. De zon van hier, dat is iets anders. Ik verzeker u dat de mensen bij ons blind zijn als mollen en schuldig dom... dat ze er niet meer werk van maken naar Indië of ergens anders waar de zon schijnt te gaan. Het is niet goed maar één ding te weten. Men raakt daar verstomd van. Men moet niet rusten voor men ook het tegenovergestelde weet. Hier is het, hier is het van... De... Kijk, ja, ja. ja, ik stop hem, zit er zit veel minder. Dus dat is een mooi moment dat je echt nu werkelijk bij hem in zijn eigen geschiedenis even parallel loopt omdat in de Amstelkerk is hij zeker naar predikanten gaan luisteren... Ja. in de tijd dat hij nog dacht, ik word predikant. Ja, precies. De kerk ligt er ook mooi bij met het late middagzonnetje. Hij hangt laag, hè? dus hij snijdt de stad in schaduw en licht. Ja. Dat, is, dat is wel mooi met de winter. Oeh! Ja. ja! Dit is een leuk raam. Weet je waar ik vaak aan denk? En wat ik je in de tijd al zei, dat ik, ook al zou ik geen succes hebben... toch geloofde dat hetgeen waar ik aan had gewerkt voortgezet zou worden. Niet meteen, maar we zijn niet de enigen die geloven in dingen die waar zijn. En wat doet je persoon er dan nog toe? Ik voel zozeer dat de geschiedenis van de mens is als de geschiedenis van het gaan. Als je niet in de aarde wordt gezaaid om het te kiemen, wat doet dat ertoe? Je wordt toch gemalen om tot brood te worden gemaakt... Het verschil tussen voorspoed en tegenspoed. Alle twee zijn noodzakelijk en nuttig. En de dood of het verdwijnen, dat is zo betrekkelijk. En het leven ook. Een, een, een raam helemaal volgeplakt met uh, de, ja, de ruggen van de... Met een muur van Bijbels eigenlijk. Ja. Maar er zit één boek en dat heeft zich op een andere manier geplaatst. En is ook een ander boek dan de Bijbel. Émile Zola, la joie de vivre. <laughs> Dus dat is eigenlijk de, hier het beeld. Dat is Van Gogh, je kunt zeggen, hij, heeft, hij blijft altijd spiritueel. Maar hij, de, de kerk die laat hij voor een groot deel los. Ja. Maar de natuur blijft ook een belangrijke inspiratiebron. En hij zoekt toch in zijn hele leven ook naar die grootsheid. Vandaar dat we ook, als we straks bij de Amstel komen, ook over die natuur weer praten. Dus ja, dat vond maar ik wel dit, een hè? mooi gegeven dat hij dus... Zoals uh, so je zijn eerste brieven leest, dan, dan zijn het bijna Bijbelteksten soms ook. Hè. Je kan zien dat hij echt veel gelezen ja, heeft. 12 van de boeken. En die Bijbel is er een heel belangrijk onderdeel van. En hier, um, ik ben het draad volledig kwijt. Oh, wacht even, nou ja, over. <laughs> maar ja, Emile, Emile Zola. Emile Zola. Hij heeft ook een, een schilderij gemaakt met het Oude Testament. Of niet het Oude Testament, maar de, de, de Statenbijbel. En uh, Zwarte Vivre van Zola. Als een heel klein boekje daarnaast. Als een andere zienswijze over het leven. In ieder geval, die twee die, die zet hij die heel mooi tegenover elkaar neer. En dat komt natuurlijk in, in Zuid-Frankrijk komt dat natuurlijk steeds meer naar voren. Daar heeft hij een andere levenswijze. Een levenswijze die hij bijna niet voor mogelijk had gehouden... toen we net nog in de kerkstraat waren bij de melkboer. Ja. Schoon dus iets anders komt los. Een andere energie komt los. En daar zijn uiteindelijk ook de mensen van Arlen niet zo blij mee. Want die zeggen, deze meneer moet weg. En ze gaan een petitie met de burgemeester aan. En ze zeggen, hij moet het gevangenis in. En dat gaat hij ook. Dan gaat hij de gevangenis in. En zijn schilderijen. Dus het, dus het ontspoort wel degelijk in Arlen. En dan uiteindelijk komt hij dan in, in een inrichting. En daar schildert hij nog even 200 werken. In 200 dagen. Ik bedoel, zijn, zijn dagen zijn geteld. Maar de, de kracht en de energie die hij heeft, die blijft tot het laatst toe. Hij gaat natuurlijk dan nog naar Noord-Frankrijk. Waar hij door iemand wordt verzorgd, schildert hij ook nog een aantal meesterwerken. Maar het, ja, het, het, het, het ontspoort, maar tegelijkertijd die ontsporing. Er is ook een soort energie. Die, waarin hij zichzelf is geworden en, en dat volhoudt tot de laatste dag. Okay. Dus dit is wel een soort, soort ja, juxtapositiepunt. En daarom vond ik het wel die mooi. Mooi, om... met, die, met die ja, het is echt schaamelijk dat ik het niet gezien heb, maar het is inderdaad heel mooi. Het is echt een nou, puzzeltje. Ja, nou ja, het is ook, het is ook natuurlijk: hé, laat, laat het lezen, laat het licht niet meer toe. Of. Um... Je kunt allerlei, dat wil ik niet te veel voor zeggen. Iedereen kan zijn eigen interpretatie daarover hebben. Ja, het is dus helemaal afgeschermd. Ja, Tegelijkertijd, ja. als je al die bijbels gaat bekijken, dan, dan zijn er hele mooie bij. En uh, echte verzamelstukken ook. En, en je ziet het papier en die teksten. Het is natuurlijk toch iets... Maar hebben ze een van naam? Uh, die, dat, dat, ja, ja, ja, zeker. Dat bijbelkennis leest, uh, zijn bijbelkennis getransformeerd is in zijn werk. Ja, je ziet, je ziet gewoon als je zijn verhalen leest, zijn teksten leest... Die heeft veel in de Bijbel gelezen ook. Om, te, om allerlei vragen te stellen. En, en daar heeft de Bijbel misschien bepaalde antwoorden op. Maar daar heeft um, Vincent... Wat moet ik doen? Troost. Hij wat, wat hij wilde. Dat hij, dat ja, die... precies. Nou, je zegt het me voor. <lacht> dan helpt, helpt me nou echt. Hoor. <lacht> Jezus, want dan maak ik me meenemen. Hij had dus een zekere... Ja, hij had... Troost, Hij wilde graag iets voor mensen doen, iets voor mensen betekenen. En toen het niet lukte als predikant, toen is het eigenlijk als schilder, wilde hij dat nog steeds. Dat je de schilderij zag en dat je er blij van werd, of gelukkig, of troost vond in je bestaan. Dus ja. er zit wel degelijk nog steeds iets van die bijbelkant in hem. Je kan niet zeggen, hij heeft ze helemaal zijn rug ernaar toegekeerd en er is niks van overgebleven. Nee. Want hij heeft het daar veel te lang in geïnvesteerd. Ja. En dat zie je ook aan de tekst, hij is beïnvloed door, door bijbelteksten. Ja. En als hij vraagt over wat is het na de dood en hoe hij dat op deze wijze antwoordt... Vind, vind ik mooi dat, hij, dat, hij, dat het niet alleen maar negatief is ofzo. Is dat, uh, ja, een troost, er zit een heel mooi quote in, uh, daar moet ik dan, als je het even wil. Dat is, vind ik erg mooi, want uiteindelijk gaat het over liefde. Dus in de binnenplaats van de Hermitage heb je nog één. Daar komen we zo, heb je één. Uh, stukje wat ik uit een brief wat veel eerder is, maar dat doet er niet toe. Iets wat hij dus belangrijk vindt hè, in het leven. en dan, dat, dat, dat, Wat hij dus, hij wilde dus troost geven. En dit schrijft hij. En nog iets heeft me getroffen. En zeer getroffen. Ik had gezegd dat het model niet moest komen vandaag. Ik had niet gezegd waarom, maar de arme vrouw kwam toch en ik protesteerde. Ja, maar ik kom niet om getekend te worden. Ik kom maar eens kijken of je wel te eten hebt. Ze had een portie snijbonen en aardappelen bij zich. Er zijn toch dingen in het leven die de moeite waard zijn vind ik heel mooi dat hij dat zo opschrijft. Hè? Ja. Dat kleine beetje liefde wat hij daar kreeg. Het, ja, ja, ja, ik, het ja. is natuurlijk ook dat je kunt zien hoe eenzaam hij is. Ja. Maar het is ook, uiteindelijk is dat waar het tussen mensen over gaat. Ja. Dat, ja. Is, dat is onze essentie, zoiets kleins. Dus dat daarom ja, zei David ook van troost. Liet ja. hij dat zien. Ja, het zit op de app ook, toch? Daar is het ook te horen. Ja, ja, ja. Maar. Ja, wij doen alles en dan geven we je, straks geven we je de stick. en dat, dan, dan hoef je dat eigenlijk alleen maar te gebruiken. Maar het is toch dat je de ervaringen ja. en het voelt. Ja. En we hebben natuurlijk de mooiste dag van de, van de hele Van is vandaag, ja. dat jij loopt. Dat, ik weet niet of dat nou toe... Het is echt zo ontzettend mooi. Mijn vrouw smsde ook al van, als je gaat, maak dan ook foto's, want het is zo nee, mooi. Heb je gedaan? Nee, nee, nee, even, nee, we zijn, zijn, nee maar dat doet er niet toe. Maar het is gewoon grappig. dat, dat, dat, dat ja, ja, ja, ja. is gewoon fantastisch. Ja. Oké, okay, nu gaan we naar Magerbrug. Oh, Ik zie hem boven de Amstel, ja. Nou, hij hangt hier ook wel heel leuk in de, in de Kerkstraat. Is dus, uh, de mensen die toestemming willen geven, daar hangt hij aan. Daar hangt hij niet aan. Hij gaat je huisje voorbij als, als ja, je ja. niet wil natuurlijk. Nee, maar het is toch ook wel heel truttig om niet ja, een, een haakje ja, toe te staan. Het is wel leuk dat we, dat we daar juist gedacht hebben van we betrekken de mensen erbij, want dan is het van ons allemaal. Ja. En, dan wordt het ook echt een onderdeel van die straat. Ja, precies. Dat is het waar. gaat tenslotte om, want in een museum kun je misschien doen wat je wil, maar hier ben je ja. afhankelijk van. En die afhankelijkheid creëert ook een zekere connectie. Het was een vast een ontzettend leuk project om te doen. Omdat je dus zoveel aspecten... Zeker. Hè? Ja. Het is zo mooi hier op de brug. We hebben, we willen natuurlijk een heel, heel belangrijk deel van wat we doen is dat we, we spelen met de stad. En maar we, we houden ook van de stad. En we, we, we kunnen het alleen maar doen met, samen met bewoners en met ondernemers... Met, Tientallen, met, de, met de alle ambtenaren die we gesproken... in de ambtelijke diensten. We hebben met waternetten, met de brandweer, met de politie... met de, de, de trauma -helikopter, met de, de mensen van de, van de lantaarnpalen... met de mensen van de tram. Dus met heel veel verschillende diensten. En dan zie je hoe, ja, wat, wat samenleven is. En ook daarmee willen we ook aantonen... wat de waarde, wat de rol is van kunst... voor Amsterdam en voor het leven en voor, voor onze bezoekers. Ja, dan moet je in Den Haag ook eens gaan vertellen... Ja, ja. Uh, woonden we maar in Duitsland wat dat betreft, toch? Ja, ook zeggen, het, is, het is toch gelukt Het is wel gelukt, het is, het is, ja en, en ik moet zeggen dat Amsterdam Ja, als het, het is maar één ding Lukt het of lukt het niet? Als het lukt, dan is het geweldig ja. dan, Ook al is het vrij subtiel, moet ik zeggen Ik moet hem wel soms even zoeken Het is maar net hoe het licht hem ja. pakt Maar dat is ook het fluistert meer Dan dat het nou om aandacht schreeuwt in die zin je ziet hem zelfs voor de hermitage. Dan gaat hij ja. de hermitage in en dan gaat hij dan door de binnenplaats heen. Okay. Hij gaat tot het gaatje, tot het allerlaatste puntje. Ja, wat is het laatste puntje dan? De voordeel van als je eenmaal echt binnen bent in de hermitage. Want dan neemt Vincent het zelf even over. Ja, okay. Okay. <laughs> ja? we staan hier op de Magere Brug. Je ziet ook het tekeningetje op de app van de Magere Brug. En dan hoor je het, je hoort het geluid van de zee. Wat kan het een mens goed doen als men somber gestemd is... aan het kale strand te wandelen en te kijken in de grijs-groene zee... met de lange witte strepen der golven? Toch heeft men behoefte aan iets groots, iets oneindigs. Iets waar men God in zien kan. Men hoeft het niet ver te zoeken. Mijn dacht, ik zag iets dieper, oneindiger, eeuwiger dan een oceaan... in de expressie van de oogjes van een klein kind we zijn op de Magere brug, maar de Magere brug ligt gewoon midden in de zee. Midden in de zee, ja, mooi. Ja, mooi beeld, hoor. Dus je staat ja, ja, ja. op een brug, maar een heel ander soort brug. Meer de brug van een schip dan de brug op dit wijdste punt van Amsterdam. Dus na alle benauwenissen, na alle worstelingen... komt nu de, ja, ja, ja, ja. Komt nu de, de, de wijsheid en het, het ademen en het, en, het, en het loskomen ook van, van wat je ja. tegenhoudt. Ja, maar je hebt ook wat mooi is, dat je dus de grootheid hebt van de natuur... In de ogen van een kind. Dat is heel klein. Dus die grote schaal, die vindt hij in de mens. Dat vind ik, vond ik een mooie. Daarom vond ik het een mooi... Uh, fragment. Uh, fragment. Ja. En daar, zie je, daar hoor je ook iemand... die zoekt naar betekenis... en iets wat na hem gaat gebeuren. Hij heeft natuurlijk geen kinderen. Nee. Hij heeft geen gezin. Dat vindt hij altijd jammer. Daar heeft hij ja. het vaak over. En aan het eind van zijn leven is dat best wel een belangrijk iets. K uh, ja. Kinderen... Ja. Je hebt er één. Ik zag hier een stoeltje. Ik heb verschillende kinderen. Drie. Ik heb er twee. Daar heb ik alleen nog nooit uh, de eeuwigheid op die manier in die nee. ogen gezien. Zie ik meer <laughs> ja. absolute snoepjes, ondeugd. Behalve dat je die eeuwigheid wel ziet in een verhaal dat je heel vaak vertelt... Uh, tijdens deze route... is de, de, het uh, moment dat je zelf besloot dat je kunstenaar wilde worden. Daar, nou, zie, je, daar niet, zie je wel iets niet van. Niet dat ik zelf kunstenaar wilde worden, maar dat ik zei... want Precies. dat is het nog, nog veel erger natuurlijk. Je zegt ik... Ik ben kunstenaar. Weet je, dat moet je natuurlijk een bepaald moment tegen je ouders zeggen. Dat is best een moeilijk moment. Ja, ja, ja. Want dan denken ze, oh ja. nee, dat, dat, dat gaat hij nou doen. Dat wordt niks. Dus, dus, dus ja, Ik heb dat zelf daar refereerd. Uh, mijn, mijn moeder was vrij oud toen ze mij kreeg. Ja. Bijna vijftig. Ja, oh, ja. Uh, dus dat vonden ze in Amsterdam in die tijd ook van... Nou, nou, uh, zou je daar nog wel eens aan beginnen? Maar goed, ze deed dat. Ze was vijftig jaar, ze kreeg mij dus. En ik was ook vijftig al... toen ik... Mijn dochter kreeg. Hey, maar had je broertjes en zusjes daarvoor? Daarna, daarna heeft nog een. Uh, maar jouw een moeder zusje. heeft daarna nog een zusje gekregen ook? Ja. Maar je was wel de eerste twee kinderen. Ja, nog één kind daarvoor, maar die, uh, die, die ging kinderen. heel snel dood. Ja. Uh, dus, uh, maar ik, vind dat zo, ik vond dat dus krachtig van haar. Dat zij dus dat statement maakte. Dus toen dacht ik, ik moet iets doen daarmee. En toen heb ik gevraagd of mijn dochter, of ze die vast wilde houden, naakt. Maar dat ze zelf ook naakt zou zijn. Want dan zou het tussen ja, moeder. mijn moeder en ja. mijn dochter 100 jaar zijn. En die foto heb ik gemaakt, een soort kunstproject. Wat uiteindelijk best wel een tijd kost, maanden, om het uiteindelijk goed te krijgen. Maar toen ik die eerste foto wilde maken... precies op het moment dat ik thuis was en dacht alleen met haar te zijn en mijn dochter... toen kwam mijn zus binnen met haar, met haar kinderen van acht en tien. En, en ja, toen moest ik eens iets uitleggen. want Mijn moeder was hartstikke naakt. Ik had de kolenkachel wat opgestookt, want het was te koud voor haar... En zij zat naakt op een stoel. En die kinderen trokken meteen een stoel erbij. Gingen zitten, alsof het een theatervoorstelling was. En vonden het geweldig dat oma dit aan het doen was. Met dat hele kleine baby'tje. En toen zei ik dus als verklaring... Jongens, Arthur, Floren moet je even luisteren. Jullie oom is, uh, is kunstenaar. En kunstenaars doen dit soort dingen. Om iets te verbeelden, om iets tot uitdrukking te brengen. En ze waren helemaal oké. Okay. En mijn zus zag ik glimlachen. Zo van, oké, okay, uh, broer... Het is goed, een beetje. Maar goed, het is zo. Ja, ja, ja. Dus dat. Uh, ja. nee, maar, maar jouw oma, jouw moeder is 100 geworden dan? Bijna ja. ja. En toen ze was meteen drie maanden daarna was ze dood. Oh. Maar ze was, ja, het is dus heel gek hoe je dan ineens denkt, die moet ik vastleggen, ja. ook voor dat meisje. 100 jaar. Want, want nu heb ik hem heel groot. Uh, uh, in, in mijn huis hangen ergens. De meeste mensen kunnen het niet zien, maar op een plek... en dan komt dat andere meisje, wat daarna aan is geboren... en die zegt, ja, dat is Tessa met oma, hè? Want die, ja, ja, ja, dat is een ja, ja. soort van... Een beetje een soort van levensmijlpaal. Ja, ja. Het is magisch. Ja, ja, ja. En die magie, die ziet vergocht natuurlijk... Uh, in dat fragment, beschrijft hij dat prachtig. Die, die, de natuur, de kracht van de natuur. En van het doorgeven. Maar hij, zo zie ik het tenminste... hij geeft iets anders door... Hij geeft zijn werk door. Uh, dat, daarvan ziet hij zelf ook de waarde. En ik weet, uh, hij zegt ook. Het, ik ben het misschien niet, maar iemand zal het voortzetten. Wij gaan door. Nog ja. één nog een stapje, toch? We staan nu op de steiger van de hermitage, voor aan de Amstel. Een van de meest indrukwekkende, chique plekken van Amsterdam. Tegenover ons het uh, Sixhuis, Daar, waar natuurlijk uh, nog het uh, door uh, Rembrandt zelf geschilderde portret... Ik kon het gisteren zien. Goed. Ik stond hier gisteren met een aantal mensen van het Vroegmuseum en we keken naar dat huis. En ineens zag ik op de eerste verdieping links een gezicht. En dat keek mij aan. En dat was een rembrandt, Echt waar? Van, uh, geschilderd. Jan, Jan Six, geschilderd door Rembrandt. Ja, dat is zo mooi. Schilderij. Maar vanaf hier kon je het zien, dus. Oh, ik schrok vet. echt. Want ineens was het een. Blijkbaar was het met het licht zo. dat het net oh. precies het zo viel. En het was dat gezicht wat staarde zo uit het raam. hè. Pat zo over de Amsterdam. Hij heeft een tijdje geleden nog in het. Uh, Mauritshuis gehangen. Uh, dus ik heb het daar weer live gezien. Ja, Fantastisch. Je kan er ja. gewoon heen, hè? Het is gewoon op. Uh, je kan afspraak. Op, het is op afspraak uh, bezichtigbaar. Ja. Het is heel bijzonder. Maar dus, dat is hier waar een Rembrandt hangt... geschilderd voor de familie, nog steeds in bezit van de familie. Daar... Vragen wij ons af, wat is rijkdom? Want dat vraagt van Gogh zich natuurlijk aan het eind van zijn leven af. Ik ben arm en toch ben ik rijk. Mijns inziens ben ik dikwijls schatrijk. Niet in geld, doch rijk daarom omdat ik mijn werk gevonden heb. Iets heb waar ik met hart en ziel voor leef en dat bezieling en betekenis aan het leven geeft. Ik heb een zeker geloof in de kunst, een zeker vertrouwen dat het een machtige stroming is die een mens drijft naar een haven. En acht ik het in elk geval het een zo groot geluk als een mens zijn werk gevonden heeft dat ik mezelf niet onder de ongelukkigen reken. Je ziet daar waar je eigenlijk verwacht dat de Magere Brug is, zie je het bruggetje in Langlois, vlakbij bij Arlen. En waar je de brede, imposante, traagstroomde Amstel verwacht, zie je de Provence. En zie je eigenlijk een, een, een boerendorpje. Waar het stadskasteel staat van de, de Jonkheer Six, is nu ja, een, een, een schuur in de Provence. En als je helemaal doordraait, dan kom je inderdaad uit bij de hermitage. Ook indrukwekkend. Heel indrukwekkend. Ja, mooi. Dat vind ik wel een mooie afsluiting, dat heb ik nooit eerder gelezen. Nu, kerel, heb het goed, schrijf me spoedig. Ik heb je in deze geschreven juist wat, mijn, wat mij in de pen kwam. Ik hoop je eruit wijs zult worden. Met een ferme handdruk groet ik u, Vincent. de beeldend kunstenaar Henk Schut en David Kat. En die laatste gaf ik aan het begin uh, van de maal iets te weinig eer, want hij bedacht namelijk niet alleen de app, maar hij heeft die hele maal, het hele concept bedacht. Hij is de initiatiefnemer en hij heeft de stad ook en, en al, al die zaken die eraan mee moesten werken, zover gekregen dat die maal ook echt gemaakt kon worden. Nou, Hulde David. Um, de heren liepen met mij de Van Gogh he, Die zij dus voor het Van Gogh Museum en de Hermitage ontwierpen. 2,2 kilometer lange rode lijn. Die op 5 meter hoogte is gespannen. Tussen het Van Gogh Museum en het Museumplein. Helemaal naar de Hermitage aan de Amstel. Uh, waar een aantal belangrijke schilderijen van Van Gogh uh, uit logeren zijn. Nou, download gratis die mooie app. He, die uh, hoort bij uh, de Van Gogh -maal. En wandel deze aangename tocht. En het kan tot... Uh, 25 april, wanneer het Van Gogh Museum weer opengaat en alles weer terug verhuisd wordt. Uh, de muziek die we hoorden, uh, die kwam uh, van die uh, net met een Edison bekroonde plaat van uh, Martin Fonse, Erik Vloeimans en het Marangi kwartet. Testimonie. Hij was van de week in Nederland. De nu 58-jarige gitaarheld Shaggy Otis voor optredens. Gitaar ging nog heel goed, maar het zingen was minder. Maar goed, hij maakte in 1974 een heel erg mooie plaat. Inspiration Information. Chuggy Otis. Uh, ik ben al jaren een fan van Dan Penn. Super liedjeschrijver. Prachtig vertolkt door vaak zwarte artiesten. Maar zijn eigen stem is ook zo mooi. Oude opnames zijn nu opnieuw uitgebracht. De Fame Recordings. En oh, dit nummer vind ik zo mooi. Wink at you I'm the puppet I'll do funny things If you want me to I'm the puppet Kiss your lips, I'm the puppet I'll snap your fingers and I'll turn you some flips I'm the puppet I'm the puppet I am just a toy Just a funny boy That makes you laugh when you are blue I'll be warm or cold Do just what I'm told I'll do anything for you Cause I'm your puppet Just pull them little strings and I'll sing you a song I'm the puppet Make me do right or you can make me do wrong I'm the puppet Ik hold je en kiss je en love je. pick me up, put me down, stand me up, sit me down. I'm your puppy. Oh yeah. Mooi toch, nog snel eentje. Oh! Baby